Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Ver reizen om naar school te kunnen, naar de tandarts of om te kunnen sporten. In veel stukken van ons land zijn zulke voorzieningen steeds minder goed bereikbaar. En daar zou de Rijksoverheid wat aan moeten doen. Onderzoekers van een paar adviesraden zeggen dat er wel veel in de Randstad, en bijvoorbeeld Eindhoven, is geïnvesteerd en op andere plekken veel minder. En dat heeft gevolgen, zegt deze onderzoeker. Er zijn gebieden in Nederland waar het zes gezonde levensjaren scheelt en dat is natuurlijk ja, niet te rechtvaardigen. En hoe dat komt is omdat je in die zorg eigenlijk de kwaliteit van het leven terugziet. Je ziet economische achterstanden uiteindelijk terug in gezondheid. En dus moeten er betere plannen worden gemaakt zodat bijvoorbeeld jonge huisartsen zich weer in zulke regio's vestigen. Op het spoor tussen Den Bos en Bokstel is nog een Dassenburgt ontdekt. Vorige week kwam het treinverkeer daar stil te liggen omdat gravende Dassen het spoor bij S onveilig hadden gemaakt. De burgten daar zijn inmiddels uitgegraven en woensdag zouden er weer treinen moeten rijden. Nu is er een paar kilometer verderop bij Fucht ook zo'n burcht gevonden. Want dat betekent voor het treinverkeer is nog niet duidelijk. En al een tijdje te zien op social. Jongeren die in de stad New York bovenop een rijdende metro klimmen. En op het dak heen en weer lopen. Een deel van de metro's rijdt, rijdt daar bovengronds, Waardoor je een mooi uitzicht hebt. Maar het is natuurlijk levensgevaarlijk. Er kwamen dit jaar al twee jongeren om. Toen ze van zo'n metro vielen. Aiza was ook zo'n waaghals. Mijn hart was, you know, racing. Ik voelde dat een general in rush. but you know, overall, what I'm trying to say is: it's not worth it. Hoe many you know, likes you think you're going to get until you lose your life? You know what I mean? And I don't think it's worth it. You know, do this activity zodat so I could get viral. Baag je leven niet voor een paar likes, zegt hij. Zelf viel ISA, raakte zwaar gewond en is nu blind. En geeft tegenwoordig voorlichting op scholen om te waarschuwen voor het gevaar van het metro klimmen. Het weer, soms schijnt de zon, dan valt er weer een bui. Max 7 of 8 graden. komende nacht is het droog, op sommige plekken kan het vriezen. Morgen eerst ook nog droog en veel zon. S'avonds is er weer wat regen en het wordt dan hooguit een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 like Volpost Radio gingen we terug naar 1989 met de uh, demo van de Britse zanger Andrew Roadsworth je de cutley toy. Het is even na twee uur. We zijn weer, Studio Tolweg 10A. En het is volle bak vandaag. Goedemiddag, heren. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, Fred Heij. Ja, hij is er. Ja, ja, ja. En Benno, ook Benno, goedemiddag. Natuurlijk. Een hele goedemiddag. goedemiddag en uiteraard, heren. Johan, onze gast van vanmiddag ook welkom. Ja. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, <laughs> een so standvoort voor jou weer. Vijf uur lang. Vijf uur lang, ja. ben je er klaar voor? Ja, helemaal. Ja, Ja, ja, ja, Nou, je hebt koekjes bij je, chocolaatjes <laughs> heb je bij je. We, dus, we, we hebben We dus uh, het wel. komt ah, helemaal ah, goed. Ja, ja. Puur op suiker gaat hij redden. Zeker, ja, ja. nou, welkom. We hebben een uh, volle bakken uitzending vandaag, uh, Fred. Ja. ja, Fred, nou ja, vertel eens. Eerst is natuurlijk al aanwezig in de studio Johan Kettenburg. Uh, we hebben uh, Miss, uh, Miss Limburg en uh, Mister Antwerpen, dacht ik zo. Um, in ieder geval, die zijn onderweg. Vanuit uh, de Ik mocht het hopen. Ja, nou, ze zijn onderweg, alleen ze staan in de file. Uh, Saskia oh. Sovol hebben we. En... En hoe oud is Saskia? Hoe oud Saskia is? Nee, niet hoe oud oh. <laughs> <Zo> jammer dat <weer. laughs> uh, is uh, uh, vier uur. Vier okay, uur. Ja beetje laat ja, voor nou, dat is... Ja, en uh, ja, we gaan nog wat bellen en uh, Was, ja er komen ja. nog veel meer uit die studie, in ieder geval. Ja, Zeker, nou wij gaan ook bellen, Benno, toch? Ja, wij gaan uh, bellen met Randall Lassen, awesome, maar dat is uh, pas om uh, kwart over vier en uh, we krijgen straks nog in de studio uh, vanmiddag uh, uh, Marco Termes met ProEzie, daar gaan we natuurlijk aan doen. Um, um, nou, voetbal is Jan van der na ja, ja. uh, drie uur de wedstrijd oh. uh, van vandaag tegen DWS. DWS. Uh, door Wilskracht sterk. Ja, door ja. Wilskracht sterk. Nou, het, hoe is dat bij jou, uh, Johan? Ook door wil, sterk? De, de, de Wilskracht sterk? Door Wilskracht. ja, ik mag, ik mag niet mopperen. Ik ben, ik ben tevreden over, uh, over hoe mijn lichaam op alles heeft gereageerd. Dus uh, ja, Wilskracht. Ja, dat klopt wel, hè? Oké, okay, nou, wat dat ja, allemaal is... is de, ja, ja, dat is sowieso. En wat dat allemaal is, dat uh, gaan we straks horen van Johan. Um, uh, zeker. En, en veel muziek natuurlijk. Rob, Uiteraard Robbie. en heel veel uh, muziek ook van de artiesten uh, ja. van vanmiddag. Maar het is ook de dertig van Zandvoort. Ja, dus Er wordt, uh, er wordt uh, gewandeld uh, in het uh, dorp en uh, de omgeving. En vandaar dat deze plaat ook zeker niet, niet mag ontbreken van Nancy Sinatra.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 Nu zei het al gezellig druk in het centrum van Zandvoort. Alle wandelaars die komen zo'n beetje nu binnen. Hè? Ja, 30 kilometer of 18 kilometer. En vandaar dat we deze draaien van Nancy Sinatra en These Blues Are Made For Walking. Zo dadelijk gaan we praten met Johan Kettenburg. Hij is de eerste gast van vanmiddag. We eerst nog even een stukje verder wandelen. Zo gaat het uh, wandelen des te beter. De single Walking on Sunshine. de Katrina en de Waves. Vandaag een uh, lekkere zonnige dag uh, in Zandvoort, uh, Fred. Ja, ja, de zon schijnt gewoon hoor. Jij zei van ja. nou, uh, de zon verdwijnt als uh, nou, je ja, dat nummer gaat draaien. Uh, ik bedoel, draai de platen, planen woken we dan sunshine. Maar het uh, ja, was meteen <laughs> <is> even donker <laughs> geworden. Nou ja, 10 graden, lekker weer uh, buiten. En ja. uh, binnen lekker gezellig, want uh, de eerste gast uh, van vanmiddag, dat is uh, Johan nogmaals. Uh, goedemiddag Johan Kettenburg Ik zeg een nou, goedemiddag. Johan, ja, uh, welkom. Um, even voor uh, de luisteraars. beginnen, jongens, ik heb hier paasuitjes voor maar Er zitten allemaal getalletjes in. Oh ja, ik ben even aan het rebbelen en we uh. gaan voor de mensen thuis. heb ik hier nummer twee. Twee? Oh. Nummer twee, ja, ja, dat, ja dat, dat, is een is een, dat is een mooie prijs. <laughs> <laughs> heb je ooit een, een nummer twee hit uh, in de hitparade ja, gehad? Ja, was dat maar waar, hè? Ja? Was dat maar waar. Hoe, hoe moeilijk is het voor een Nederlandse artiest om in een topparade, hitparade te komen? Nou, weet je wat het is? Hoe dat... verder we dat nog hebben? Voor de, voor de, voor de collega's onder ons, laten we heel duidelijk zijn, heel eerlijk zijn tegen elkaar. Het is niet wie je bent, maar wie je kent. Ja, oh, toch wel. Okay. Daar draait alles om. Los Zoals Akta en de Munnik van de week. Die lopen daar een radiostudio binnen. En ze zeggen, we hebben een nieuw singeltje vrienden. Ja. En jou hoor, huppatee. En nog even appels van Genoemen. We, we gaan weer spelen in Psycho, Psychodroom. En ja. uh, twee, drie dagen verkochten. Maar dan noem je ook wat twee profs op, hè? Ja, wel. Die maar hebben goed. ook wel, wel, wel een stempel achtergelaten. Die hebben ook ja. een hele grote hit. Ja. Maar, maar het gaat maar even om van wie je kent, zoals jij zegt. Ja, ja, ja, ja klopt, klopt, ja, ja, ja. klopt. klopt. Ja, ja. Maar los daarvan, uh, toen ze naar elkaar gingen, uh, ze gingen ieder zijn eigen weg. Ze hebben een goede carrière. Ja, ze komen weer bij elkaar. Ja, heel Nederlands is uh, wel do dol op die twee grappenmakers. Ja, dat blijft wel. Dus uh, dat ze weer samen zijn. Uh, ik zeg jou eerlijk, ik verheug me ook op hun, uh, op, op hun uh, samen zijn weer. Ja, ja, ja. Maar Johan, hoe dol is het Nederlandse publiek op jou? Want je je ja, loopt ook al, uh, al een aantal jaren mee. Ik moet je eerlijk zeggen, ik uh, dank God op mijn blote knieën dat ik nog steeds overal omarmd uh, uh, word. Uh, ja, ho, maar hoe goed kennen de mensen? Het is en blijft moeilijke. Ze kennen mij van vroeger van, van, van, van, van Bloedzwijde van tranen. Uh, dat is eigenlijk mijn, mijn uh, tv-debuut geweest, wa waardoor ik heel Nederland heb uh, leren kennen, zeg maar. Ja. Ja, ik heb later nog wel eens een aan een ander programma meegedaan ja, waar ik niet achter sta. was zij geloofde, of, of weet je ja, ja, ja, ik geloof in ja, ja, mij, ja, geloof nou, ik moest, maar ik wilde met een bloedgang daaruit. Want het, eh, het heeft voor mij niks met muziek te maken, het heeft gewoon iemand voor lul zetten. Ik, ja, sorry dat ik zo... Ja, ja, nou, nou, dat en, maakt niet uit hoor Johan. Maar ik hou er niet van en, uh, hm. ja, ik hou van lekker muziek maken en uh, ja. Ja, als mensen van Jan Kettenburg houden op de manier hoe ik het feestje maak, top. Ja, en ik zit tussen, tussen feest en haas. Dus die, die in die categorie zit. Je moet er van houden en anders niet. Ja, met, die, ja, met, ja. met die Amsterdamse snik erin? Uh, nou ja, ik, los daarvan. Ik hoor het veel hoor, trouwens. Hoor. Uh, oh, ja. ja, die snik die, die, die zit in mij. Oh ja, leuk. Die is niet, ook niet gemaakt. Uh, los daarvan, ik ben geen Amsterdammer. Ik praat wel half Amsterdams. Dat is dan wel weer waar. Ik heb ook een, een Jordanese vrouw. Nou ja, dan, dat zegt dan genoeg. Ja, dan nou, want zelf kom je uit het gooien. Hè? Sorry? Zelf kom je uit het gooien. Zelf kom ik uit ja. het gooien. Uit Hilversum, Geboren en getogen. Ja. En, uh, zo te zien ben je ook bijna jarig. Dus uh, dat ook nog. Ja, <laughs> ik word uh, 161. Ja. Zo hoor. Dit ziet ja. er goed uit. Ja, ik doe <laughs> Ja, hartstikke leuk. Ik stel voor, Robben, heb je wat uh, muziek van uh, Johan? Ja, want uh, Johan uh, is altijd uh, positief, uh, las ik uh, in een uh, artikel. En, uh, ja. een mooie single die daarbij uh, aansluit: Een lach op je gezicht. Ja, ja. ja. Komt ie aan? Hoppa. Ik zag mensen gaan en komen leven gaat zoals het gaat, je moet de beste ervan maken, dan doe je toch niemand kwast, je kunt altijd met iedereen doorheen doen In. Heb nog steeds idealen en mijn dromen, Haat me jong en maak me blij van zin. Ik zeg het gaat me goed, ik voel me top. Ik vraag wil je wat drinken. Johan, hier worden we vrolijk van. Of niet dan. Zeker weten, een hele goede single, een lach op je gezicht. Johan Kettenburg, die uh, vanmiddag bij ons uh, te gast is. Toch, heren? Yes. Ja. <laughs> ja. Als jij de microfoon open zet. Ja, ja, joh. Ja, joh. <laughs> dan komt het helemaal goed. Zeker. Johan, de, uh, dit liedje uh, heb je zelf geschreven. Nee, dit is uh, uh, ja, ik, ik kom nee, hoe heet hij noem, we noemen hem Indian. Oh, nou, <laughs> uh, je nou, niet aan. Nou maakt niet uit. Thijssen. Dank je wel. Ja, waanzinnige schrijver. Uh, ja, uh, hart op de goede plek, echt de was. Die moeten jullie nou hierheen halen. Ja, ja. Ja, dat gaat prettig uh, doen de volgende dat keer. moet je echt doen. En als hij ja. hier is, dan. Uh, die zal er ook wel aan vastzitten, geen ja, probleem. Ja, ja. Maar dat is een man die, uh, die. nou ja, dat is echt een tekstschrijver met hart en nieren. Ja. Daar werk jij graag mee? Ik werk graag met die man. Ja. Uh, het is wel zo dat uh, ja, hij heeft voor verschillende mensen waar hij voor schrijft. Uh, waaronder ook be bekende namen. Ja, zoals André Hazes. Uh, zoals André Hazes, dus. ja. noem ze allemaal maar op. Weet je. Kijk, en ik, ik ben wel heel scherp in de zin van, ja, welke hoek moet ik zitten? Weet je, want, ja, want je hebt echt... niet net het woord blues vallen, dus je, ja. je bent gek, gek van de blues. Ik, uh, ja, Deels ben ik daar gek van. Ja. Ik ken daar... Uh, Bijvoorbeeld, om, om, om even een hint te geven. Ik heb, ik heb, dit zijn mijn woorden. Uh, uh, mijn krijg in die stuk. Ja. Heb ik ook in een blues-uitvoering heb ik die gemaakt. Uh, die is dan wel eens uh, door iemand anders is die geschreven. Maar ja, je, ja, je kent daar je, je agressie kwijt, je verdriet kwijt, je verhaal kwijt. Ja. Ja, dat, dat vind ik het mooiste van, van, van blues. Maar hele zware blues, om daarin verder te gaan. Zit ik ook niet in hoor. Met die Jonker, die gitaar. Nee, dat, uh, <laughs> <laughs> Fred, Voor de luisteraars. Fred je wat het nu een heel, of uh, Johan trekt nu een heel vies gezicht. <laughs> <laughs> dus, uh, maar ik, ik, ik, ja, ik, ik vind het, je kinderen lekker je agressie in kwaad, joh. Ja, Weet ja. Je? Het is net als voetballer. Je, je, je, je voelt je eigen, hey, Je moet je eigen kwijt. Je staat op het veld, je remt je eigen de Nee, en Een dus. <laughs> <laughs> uh, schopje zo hard. Even voor Rob, wat is een van je nummers een van mijn blues worden. Mij krijg je niet stuk. Mijn krijg je niet mijn stuk. En krijg, je niet, stuk. Okay. Mijn krijg je niet stuk. En, um, jongens, uh, zelf nummers schrijven? Uh, doe, je dat, doe je dat ook wel of doe ik, je dat je graag? Het wel, ik heb wel eens een nummer zelf geschreven. Het uh, lijkt me uh, heel moeilijk. Het is heel moeilijk. Ja. Het is heel moeilijk. Ik, uh, ik kan schrijven, alleen uh, wat ik niet kan is muziek maken. Ja, ik kan wel drummen, wat even, maar om, om, om het kloppen te maken. Dus, ja, ja. Uh, wat dat er gaat, zijn dan met mensen in de studio moeten gaan zitten om te praten. Maar, jongens, dit wil ik gaan maken, maar... FNL. Zoals ik het nu zeg, is een kostenplaatje. Dan moet je willen. Ja, ja, je, ja, ja, ja. En, en je moet gegarandeerd zijn dat het uh, ook goed opgepikt wordt. Ja. Want de liedjes die we maken, allemaal leuk. Uh, want ik ben heel openhartig hoor. Want nu, uh, liedjes die we maken, zitten, die variëren tussen de 4 tussen, tussen de en, en, en bijna uh, 10.000 euro. Zo. So. Nou ja, als één liedje dan op de markt komt, allemaal leuk. Het wordt ja. twee, drie keer gedraaid, ook hartstikke leuk. Ja. Maar daarna hoort het niet meer. Er zit ja. een dure reclame dan, uh, ja. Heel duur. Behoorlijk. <laughs> ja, ja, ja. dus, uh, en met ja. die streamingsdiensten... met 0,0001 ja, cent per, per downloading... dan uh, schiet dus, het ook niet echt op. de dus mensen denken, nou, dat komt behoorlijk wat binnen. Nou ja. jongens, niks maar, is minder ja, Ik Die ja. er net een lekker pakje kabel verkopen en haal ja. mee op. Ja. Dus dat moet allemaal voorgefinancierd worden? Uh, ik doe alles zelf... Ik probeer ook echt alles zelf te doen. Uh, ik ben links en rechtsom ook wel eens geholpen en ook wel eens gesponsord. Daar uh, ben ik nog steeds, tot aan de dag van vandaag, elke keer dankbaar voor. Ja, tuurlijk. Uh, en alles staat en draait echt om geluk. Het is net het ene liedje wat ja. net even opgepikt wordt. En je optredens, denk ik. En, en je zegt het goed, wat, wat, wat, dat is waarvoor je het doet. Je maakt muziek uh, in de hoop dat daar optredens uit voortkomt. Nou, ja. Zoals nu heb je een liedje gehoord met een lach op je gezicht. Ik hou van dit soort muziek. Ja. Dit is waar ik van hou. ja. Maar het verkoopt mij niet ja. in de markt. Dus ik ben weer gezegd... Weet je wat, ik, hier stop ik nu mee. Niet dat ik het niet wil, in de toekomst doe ik het wel weer. Maar ik stop hier nu mee. Want we gaan nu door met uh, feestplaten. Want feestplaten worden gedraaid in de horeca, in de en Noem het allemaal ja, op. Ja, ja, ja. En daar komt onze brood vandaan. Ja, ja precies. Maar snap je? Uh, heb je ooit gedacht aan, aan een soort van crowdfunding? Jawel, maar gaan we weer. Uh, ik probeer... Uh, zoveel mogelijk in, in, in hetgene wat ik kan zelf te doen. En, en crowdfunding vind ik voor de mensen die het, het, ha, het hardst nodig hebben. Ja, oké, okay, maar ik, ik, Want ik bedoel. Ik heb het niet slecht, bedoel. Uh, tenminste, ik heb het niet slecht. Uh, nee, maar ik, heb ik bedoel. Uh, die, die zijn, er is volgens mij uh, een Amerikaanse of een Engelse site uh, volgens mij die dat uh, specifiek voor uh, artiesten doet. Ja. Uh, er komt daar geld binnen. Uh, per, per nummer, zeg maar, uh, wordt er zoveel gedoneerd. Uh, zelfs doen ze daar een bijdrage aan? En uh, ja, ze gaan een nummer in elkaar zetten met de, met de band. Ja, ja. ja nou, ik ben daar ik, ik dus niet in thuis, in hetgeen wat het jij zegt, maar ik geloof nog steeds in eigen kracht. Daar ben ik heilig van overtuigd. En, ja, en gewoon dit, dit, dit, lekker optreden, Johan, ja, toch? Dat ja. is het vooral. Ja, want ja. je hebt uh, wel grote optredens gehad hè? in de Gelderdoom en uh, de Dome. Ja, ja, ja Gelderdome heb ik uh, in 2005 gestaan. Uh, dat was dan van een ik zal het niet noemen. Uh, heb ik gestaan voor 20.000 man. En dat was eigenlijk uh, het punt dat ik dacht van... ja, hier. Dit wil ik meer. Ja ja, ja, ja, ja. Dat probeer je voor te ver. Verslavend, uh, Ja, Ja, dus dat, dat, dat geeft je een kick. Dat, dat kun je niet met woorden beschrijven. Nee, nee, dat kan me voorstellen. Laten we even nog naar een num liedje luisteren van Ja, Johan. daar komt hij dan aan, hè? Waar ja, we het over hadden. Ik dat jouw... Bruce, uh, nummer uh, van uh, mij krijg je niet stuk. Hier is uh, Johan Kettenburg. Ik liet mezelf in de steek. mijn vrienden op zij. En wordt daar ik het wist. Was er niet? is het, uh, Johan. Mooie, uh, mooie singel uh, van je. En de blues sfeer zit er uh, zeker in. Moet meteen denken aan het nummer van uh, Carrie Moore en uh, Still Cut The Blues For You. Ja, maar jij, je noemt namelijk nou weer een nummer op, hè? <laughs> ja, ja, toch? Ja, dat is één... Uh, dat is dé plaat. Zeker, maar uh, ja, ik moest er meteen aan denken toen ik jouw plaat hoorde, dus uh, ja. dat is wel heel positief. Johan, ja, terug naar dat uh, grote optreden. Het, is, het ligt alweer een tijdje achter je natuurlijk. Uh, wat jou de enorme kick gaf: dat uh, voor 20.000 mensen optreden. Ik neem aan dat dat, uh, dat dat was natuurlijk met een band. En uh, met, met live muziek achter je. En, uh, Klopt. Misschien is het in dit bluesnummer ook, ook achtergrondzangeressen. Ja. Dat moet denk ik voor een artiest het summum zijn. Dat is, dat is geweldig werk. Hè, om met live muziek, artiesten... Um... Het is de ultieme droom van elke zanger. Uh, uh, maar laat ik voor mezelf spreken. Ja. De ultieme droom om, om zo uh, je optreden te mogen geven. Ja. Echt waar. Wat... Maar hoe, uh, hoe moeilijk is dat te organiseren tegenwoordig uh, nog voor je? Nou, het is sowieso heel moeilijk. Uh, ten eerste uh, uh, zie je zelf maar op de markt te zetten. Steun je voor, ik zou nu zeggen vanavond, uh, ik geef een concert. Ja, wie komt daar nou op af? Ik ben niet op de televisie, ik kom heel af en toe. Zoals hier bijvoorbeeld, kom ik op de radio. Uh, het is heel moeilijk om omgehoord te worden met liedjes... Uh, met alle respect, gaat er ook wel om, moet ik ook eerlijk zijn, dat je goede liedjes hebt. Hè? Mm. Maar ik zit niet in de hoek van Tina Maarten. Ik zit niet in de hoek van, van, van uh, Mark Hoogkramer. Uh, ja, die hebben de juiste mensen voor de juiste marketing. En ja, dan worden de mensen getriggerd. En door het triggeren kopen ze kaartjes. En zo gaat het maar door. Ja. Dat is bij mij uh, niet goed genoeg, dus. Ja, dan wat? gaat het mij niet lukken. Ja. Wat, wat zijn je plannen verder nog uh, voor, voor dit jaar? Want het ik, jaar is nog relatief jong. Ja, zeker. Ik, uh, ik zou eigenlijk nu deze, deze... In februari zou ik een plaat uitgebracht hebben. Uh, maar door uh, uh, telefoontjes... En, uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik kan één ding zeggen. Voor de rest kan ik daar helaas niet op doorgaan. Ik heb auditie gedaan ergens voor. Hmm. Uh, dat wordt een, dat, ik hoop dat die programma... Uh, uh, geaccepteerd wordt en dat het in de toekomst uh, gemaakt mag worden. Als dat zo is, uh, ja, dan zit ik in de hoek wie jouw kettingbutter is. Ja, ja, ja. ja. Um, TV-programma. Ja, ja, ja, ja. is dan een tv-programma. En, en, en, en dat liedje, wat ik dus nu op de plank had liggen, ja. uh, die, die hoort daar dan weer niet in thuis. Dus dat is. Oh. Oh, snap je? Wat een pech. Ja, er dus zit in dan inderdaad dan weer pech. Dus ik heb gezegd, maar weet je, zonder van de centen... Dan, dan kijk ik wel of ik het aan een collega kan ja. uh, uh, delen of et cetera. Dat zie ik later wel weer. Maar we zijn nu wel bezig met... Uh, die naam kan ik wel noemen. Ik ben bezig met uh, Bram Koning. Jullie allemaal wel bekend, ja. denk ik. Uh, die zit ook in, in, in de hoek waar ik, uh, waar ik zing. Uh, en ik wil het opnemen bij uh, Frank Verkooyen. En dan zie ik later wel weer verder. Dat, dat, dus dat zit eraan te komen. Dus ik, ik verwacht in, in, in juni dat ik een, een nieuwe plaat heb. Oké. Okay. Hartstikke leuk. Ja. Nou ja, dat gaat Fred natuurlijk zeker draaien. En dan zeg ik, Nederlandstalig? Ja, sowieso Nederlandstalig. Ja, ja, ja, ja. Want, ik ken wel Engelstalig, maar Engelstalig is net. Uh, ja, de... Steenkool-Engels, yes, zoals die van mij. Yes, you begrijp wat dat Nou ja, <lacht> ja, Mark, Mark Hoogkamer is daar ook uh, populair door geworden. Weet je ja, wel? Die ene uh, uh, uh, single is gebrekkig uh, Engels. <lacht> ja, nou ja, weet je, ik moet je eerlijk zeggen, hij is me hartstikke voor. Want Antjes Muller, die heb ik ooit ook zo gezongen. Maar ja, er succes mee. Zeker. Ah, met alle respect, jongens. Alle ja. mooie stemmen, hè? kom op. Ja, ja, ja, ja, ja. zeker. Dus, uh... Goed, Fred, jij, jij, jij hebt altijd vragen. Dus, uh, Je vraag aan Johan. De vraag aan Johan, ja. Ik, ik zal eventjes uh, live. Uh... <laughs> <Ja. laughs> <Ja. laughs> aan de social media. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar, um, Wanneer gaat er een nieuw nummer uitkomen? Ja, wij hopen in juni. In juni. In juni. juni. Oké. Okay. Ja. ja, En, uh, nou ja, je zei het al dubbel wat je op de, op de kast de eh, kasten Ja, nee, die kennen <laughs> echt een dijk van een plaat, hoor. Ja. Laten we vooropstellen. Uh, het is een beetje, nou, om een beetje jullie voor jullie makkelijker te denken, welke hoek moet je dan denken? Een beetje alle Jeroen van de boom nummer. Ja. Nou, dat is niet normaal? Toen, toen ik die, die opnam bij die heb ik trouwens opgenomen bij Jeroen Rus, ook een ja, ja, ja. ja, dat is gewoon een dijk. Maar daar ga je weer. Daar, zo moet je denken, oké, okay, euh, ik zit in deze lijn. Ik heb nu een, een, een, een, een vijf stappen hoge ja. trainen genomen in een hele andere hoek. Weet je? Accepteren ze dat? Moeilijk. Ja. Je zegt, nou, Nederland is een hokjesland. He? Je bent, ja, ja, je bent ja, in ja, een hokje gestopt ja, ja. voor het type wie je bent. Ja. Ja, ja, en probeer dan maar eens uit te komen. Dat is vooral. Nou ja, Dat is dan wat er, wat er in juni komt. En ik ben al bezig met een kerstplaat. Kijk, kijk, kijk. kijk. Dus, uh, maar die probeer ik. Maar dat doe ik ook weer geheel zelf. Maar, maar is de kerstplaat... Uh, toch op een, op een speelse manier? Of, of is het echt een ballet? Uh, uh, ja, ik wil een semi ballet ik, okay. ik vind het moeilijk om het uit te leggen. Maar ik, ik probeer nu een kerstplaat te maken... Uh, waar sowieso onwijs heel veel gevoel in zit. Uh, uh, sowieso moet het een mega volkse plaat zijn. Uh, en... Ja, nou moet ik oppassen met wat ik zeg. Ik ga geen slapende wakker maken. Nee, nee, nee. Maar iets wat, wat je dus totaal niet van, van mij verwacht. Maar dat ook echt niet van mij verwacht. Hartstikke leuk. We nou, leuk. Dus ja. leuker, ja. zeker. Ik hoop dat Ik ben er nu, nu al mee begonnen. <laughs> ja, ja, nou, we, we kijken ernaar uit. In ieder geval. Ja. Ja, ja, anders ik wel. Ja, we wensen je heel veel uh, succes, Johan. Zeker. En dank je wel uh, voor je komst naar de studio. Heb je nog een uh, website waar uh, mensen uh, informatie over je kunnen vinden? Als ze gaan naar uh, JohanKetterburg.nl, uh, dan uh, komen ze vanzelf op mijn website... En dan uh, ja, heb je wat leuks te melden. Je kan het daar schrijven. Uh, wil je mijn boeken? Je kan me daar boeken. Uh, overigens, als je hier allemaal Kettenburg in intikt. Je kan me al. Ja, ja, mijn boekersnummer staat erin. En, uh, ja, en als je denkt. van, eh, Doe ze hier boekersbureaus. Ik zou overal bekend. Ik ben overal te vinden en ben overal bereikbaar. Helemaal goed, dankjewel ja, voor je komst. Is, uh, in en, ieder en, geval en naar, de naar de studio. Ik het nog naar Ja, zeker. Nou ja. En uh, zmartiesten.nl. Ja, <laughs> zeker weten. Dankjewel voor je komst. En, uh, ja, het, je maakt, het maakt mij niets meer uit, uh, Johan. Dit is een mooi, hè. Dit is een mooie. Hè? Is een ja, mooie. Die wel. gaan we nu draaien. Dankjewel. Die heb ik trouwens speciaal uh, opgenomen voor de pension voor uh, die je geschreven heeft. Oké, okay, nou bij deze. Ja. Geef die tijd voor mij, maak me zorgen over ons. Samenleven is al lang voorbij, weet niet hoe het gebeuren kon. Jij en ik zijn uit elkaar gegroeid. Hij sloeg andere wegen in, maar de roos aan is opgebloeid. Heeft nu voor mij geen enkele zin. Nee, maar. In, in het Zij gaat toch haar eigen gang, En ze schuift je langzaam aan de kant. Ik zag haar met een. De zingel van uh, Johan Kettenburg. Het maakt mij niets meer uit. En dan is het tijd voor uh, het uh, weerbericht, uh, Benno. Ja, uh, zeker. Nou ja, het is uh, natuurlijk zaterdag. En, uh, op zaterdag hebben wij uh, altijd mooi weer in Zandvoort. Zeker, uh, ja, dan schijnt de zon weer. Dan, dan schijnt de zon. En, uh, maar het is wel code geel, dames en heren. Het is uh, harde windstoten tussen uh, vanochtend 11 uur en vanmiddag 4 uur. En dus de mensen die daar... Uh, nou, hier in Zandvoort vinden we dat geweldig. Want we worden daar niet warm of koud van van een beetje wind. Um, en natuurlijk, uh, ja, de kitesurfers... die vinden dit uh, heel erg fijn. Het is toch windkracht tussen 7 en 8. Oh, dus, dat is behoorlijk. Uh, dat is, uh, begint erop te lijken. Dan, Rob, heb ik geen last van. In, Rob... <laughs> nee, Rob... Ik, uh, ik waai niet weg, nee. hoor. Dus, uh, <laughs> um, nou, rest van de week. Morgen uh, een beetje regen in Zandvoort. De wind zakt naar 5 voor 15 kans op een zonnetje. Dat wordt maandag... Wordt dat gewoon stukken beter. Dan houden we het waarschijnlijk wel droog. Met 7 graden gaan we naar 80% kans op zon. UV 2 alweer. Dus uh, dat wordt bijna smeren. En de rest dinsdag ook een redelijk droge dag. De hele week blijft er trouwens 5 boven waaien. En vanaf woensdag gaat het weer regenen. Dan hebben we tussen de 3 en de 5 mm per dag. En dan is het alweer zaterdag. Gert, nog, uh, het verdeed ik nog... Ja, morgen hebben we natuurlijk uh, de, de omloop van Zandvoort en, ja. uh, en de circuitrun. Uh, ja. Uh, ja, wat raak je de mensen aan wat betreft het uh, weer? Ik zou thuis blijven. Ja. Ik, wou, ik, wou, ik wou thuis blijven. <laughs> Nou ja, ik denk dat ze ik. best uh, willen gaan uh, rennen. Denk ook niet? Ja, tuurlijk. Dat gaat altijd <laughs> gewoon door. En als, Zeker. Je, als je bezig bent, heb je nergens last van... En de ja, die 6.000 mensen die vandaag door uh, aan het wandelen zijn, die hadden uh, wel dat was natuurlijk het windje in de rug hè, op de strand hè, want uh, je wordt natuurlijk een beetje gezondstraald en dan is het wel uh, lekker als je dat windje in de rug hebt. Uh, dus uh, het, uh, onze vrienden van de Reddingsbrigade zalfwoord hebben trouwens een leuk filmpje op uh, hun Facebookpagina gezet daarover. dus daar uh, kan je een, een, een beeld van krijgen. Daar zie je de wandelaars. Dankjewel je ja. wel voor het weer voor de komende dagen. Dat was het weer. Zometeen gaan we praten en uh, luisteren naar uh, G.J. En, uh, oftewel, Gertje, maar eerst gaan we deze Nederlandse uh, platen. De, nee, geen Nederlandse platen, Nederlandse artiest, Nederlandse groep. Ja, we hebben het over uh, Spargo ja. en UMI uh, voor je draaien. Lekker, lekker. Dat was Spargo met uh, You and Me. Vanmiddag een uh, zandvoort voor jou uh, op de radio, uh, Benno. Gezellig. Heel met, gezellig. Met uh, alle artiesten die langskomen en dergelijke. Dus ja. uh, het is volle bak in de studio. Meekijken www.zfm-live.nl Kijk je live mee. Ja, laten we dat vooral niet vergeten. Nee. Dat we de artiesten ook voor de camera zetten. Zeker. En, en, en lekker luisteren natuurlijk, uiteraard. En we gaan zo naar live muziek luisteren van GJ. Maar GJ staat voor Gert-Jan Klielaert. Gert-Jan, neem de microfoon even voor ja. je neus. Dan <laughs> kunnen we even gezellig babbelen. Zo dan. Uh, Gert-Jan, ne Nederlandstalige liedjes... Sinds wanneer helemaal? Uh... Sinds 2021. Oké. Okay, oh, dat ik heb ik... ook kort. Ja, ja, ik ja. heb uh, altijd Engelstalige bandjes gedaan. Engelstalige nummertjes. Ja. Maar uh, het kwam eigenlijk een beetje door de coronacrisis. Je kunt niet repeteren en ook niet optreden. Dus uh, ja, ik zat thuis uh, een beetje muziek uh, te maken. Nee. Ja, kun je kunt ook niet elektrische gitaar pakken, want dan maak nee. je het weer thuis. Ja, ik <laughs> ja. Dus, <laughs> ja. Ja. Ja, ben ik gewoon op akoestische gitaar nummertjes gaan schrijven. En daar kwam toevallig, ja, de eerste was een Nederlandstalige tekst. En ik dacht van nou, laat eens wat anders doen. Ja, binnen de kortere keer had ik uh, tien liedjes of zo. Dus. Zo. Ja. En, maar dat was dan wel een, uh, een uh, openbaring voor jezelf, denk ja. ik. Denk ja. je van, uh, dat had je niet gedacht, uh, dat het nog in zat. Uh. Nee, nee, dat nee. klopt. Maar ik merkte wel na, na twee of drie nummertjes... dat je jezelf wel makkelijker en veel subtieler uitdrukt, in mijn geval. Ja, ja. Uh, dan in het Engels. Dus uh, ja, ik vond het wel heel leuk om te doen. Dus, en ja. wat gaan jullie liedjes over? Uh, over vriendschap, over uh, ja, wel heel veel dingen die ik gewoon zelf uh, meemaak. Over dingen in mijn jeugd, over mijn ouders. Over, uh, ik heb een liedje over onze kat... Uh, maar ook wel uh, ja, over dingen die fout heb gedaan, dingen die ik goed heb gedaan. Mm. Ja gewoon dingen die eigenlijk ieder normaal mens bezighouden. Ja, ja. Was je een ondeugende jongen vroeger? Dat je er nu liedjes <laughs> over gaat schrijven? <laughs> nou, ik was, het hangt ervan af. Net, net als ieder ander. Een deksels jongen. Normale kwarjongen. Ja. Ja. Ja. <laughs> normale kwarjongen. Een <laughs> <laughs> je een belletje druk. Een belletje druk. <laughs> ja. <laughs> ja, dat was... met uh, uh, bent even kwijt. Uh, uh, Tilburg of Breda? Breda. Breda. Zeg nooit Tilburg. Excuus, excuus. Mea Kopen. Ja. Dus, uh, nee, nee, laten we het... Uh, nou, is het zo'n strijd tussen de... Uh, uh, oh, oké. Okay. Ik, ik wou zeggen... Het zijn twee hele mooie steden. Vooral Breda, ja. De, vooral Breda, ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Vooral Breda. <laughs> ja, het, uh, ik, kom er, uh, ik kwam er graag. Waar uh, het feest altijd is, toch? Waar nee. ja? <laughs> altijd het feest is, toch? Ja. ja. Uh, in de stad van het feest. Ja. Goed... Uh, uh, Gert-Jan, nou ja, zal ik je zomaar aanspreken? Ja, Misschien dus. wel wat makkelijker. Met je artiestennaam. Uh, waarom G.J.? Ik snap het wel hoor. Maar, uh, nou, kom, dat denk ik makkelijker onthouden dan... Uh, Gert-Jan ja, is, is jaren zeventig naam. Zo klinkt je voor mij ook. Ja, ja, ja Ik vind ja, G.J. gewoon wat makkelijker. Kijk, dat is alles. Uh. Uh, ja, je lijkt te inspireren door uh, nummers van uh, bijvoorbeeld uh, Boston en uh, Kansas. Nou... Muzikaal, ja. ja dus Muzikaal. Dus, zo ben ik begonnen. Maar inmiddels is dit, uh, dit is echt ja. wel fingerpicking. dus is een heel andere stijl. Maar aanvankelijk, uh, ja, als, als jochie eigenlijk al van, van tien of zo, luisterde ik daar heel veel naar. Ja, een beetje, een beetje classic rock. Ja. Uh. Ja. ja. Nou, mooi hoor. Trouwens, hele mooie nummers uh, hebben die gemaakt. Absoluut. Ja. Dus uh, ja, we hebben Dust in the Wind hè, van ja. Kansas. Ja. En uh, More than a Feeling ja, van uh, Boston. Ja. Ja. Twee uh, geweldige ja. nummers. Maar uh, ja, daar is het een beetje mee begonnen uh, voor jou. Ja, klopt. Muzikaal gezien dan. Ja, ja. ja klopt. En uh, ja, daarna eigenlijk van, alles, van allerlei soorten dingen gedaan. Meestal wel in, in rock gebleven. pop, -pop dingetjes. Ja, maar ja, nu... Uh, uh, dit is wel echt specifieker... Uh, ja, echt wel een beetje chansonachtig af en toe. Ja. En neigt het neigt ook een beetje naar kleinkunstenachtige dingen. Ja, een beetje richting uh, zeg maar de, de nederpop. Ja. Uh, ja. Zoals de dijk. En, uh, ja, ja en in die hoek. Uh, Dat bezoekers. soort jongens inderdaad. Ja. Zullen we even naar Gert-Jan gaan luisteren? Dat lijkt me wel heel leuk. De live muziek is natuurlijk fantastisch in de studio. Ja, dan gaan we het even proberen. Kan je een heel klein stukje op je gitaar laten. Ja. Ja. je wat? Ja, we horen het zeker. Doe je koptelefoon op, gert Nee? Oké. Nou, Gert-Jan, de microfoon is voor jou. Terug willen gaan naar zo'n moment in mijn bestaan waarop ik domme dingen deed. Ik wil belanden in het toen om het juiste ding te doen, om recht te zetten waar het vreed. Maar dat is niet hoe dat het gaat, achteraf ben je te laat, tijd gaat alleen vooruit. Het is niet hoe alles werkt, onze opties zijn beperkt. Zou het liefst opnieuw beleven waar het mis ging voor je leven, met hetgeen dat ik nu weet. Want wat toen zo moeilijk heet, stap ik nu meer overheen, daar stap ik nu overheen. Maar dat is niet hoe het gaat, achteraf ben je te laat, tijd gaat alleen vooruit. Het is niet hoe alles werkt, onze opties zijn beperkt. Liefst leef ik nog een keer met alles wat ik heb geleerd, en dan geen domme fouten maak. Dat ik door God wordt teruggestuurd, als een wonder teruggevuurd en opnieuw een poging waag. Maar daar heb ik nooit in geloofd, er is niets na onze dood, niemand krijgt een tweede kans. Het is niet hoe alles werkt, onze opties zijn beperkt, geen van ons omtrent de dans. Ik heb daar nooit in geloofd. Er is niets na onze dood. Niemand krijgt een tweede kans. Dus het moet in één keer goed. En ik weet niet hoe het moet. Wauw. Oh wow. ja, ja, ja, ja, ja. Geweldig. Ja. Applaus. Helemaal live hè, hier in de studio. Ja, geweldig. Nou, inderdaad, uh, Gert-Jan. Niemand krijgt de tweede kans. Nee, het is, uh, dat ook, is ook niet in deze radioshow. <lacht> dat is uh, <lacht> We maken het en het is weg. Nou ja, ja. hoewel, het, het wordt wel opgenomen. Ja. En we zinnen er nog een keer uit. Okay. Volgende week maandag. Dan gaat het de herhaling in. Dat even meegenomen. Um, zelf je arrangementen schrijven. Dat, uh, dat is een van de moeilijkste dingen, denk ik. Voor een, um, een singer-songwriter. Uh, ja, arrangement. Je hebt het nummer, je hebt het arrangement. Bedoel je wat, er, wat erbij komt? Je ja, je, wat ja, ja, ja, ja, ja. Dat, want nu spreel je solo op gitaar. Ja. Maar um, heb, worden er nog wel meer... Instrumenten toegevoegd? Ja, als ik nummers opneem, dan, dan voeg ik daar van alles aan toe, ja. Doe je dat zelf? Uh, deels. Hangt er vanaf wat, wat ik nodig heb. Uh, ik heb ook een paar, paar nummers met violen, ja, dan uh, heb ik een violist nodig. Ho, hoor je dat in je. In, maar hoe, hoe moet ik me dat voorstellen bij uh, de. Um, God, wat de tond is dat weer? Ja, um, nou, dat mijn telefoon gaat af. Dikkeld dus. <lacht> <lacht> hoor ik nou weer een keer. Ja. Ja. Wat ik wilde vragen van. Um, je hebt dus een basis, je hebt een liedje, je hebt je ja. gitaar en, en daar bedenk je andere instrumenten bij. Uh, ja. Maar wat, wat voor instrumenten speel je zelf nog? Nou, daar instrumenten. Dus, uh, ja, oh. dat soort mandoline, ukulele, dat soort Ja, Ja, ja, ja, die, die ja, dus, er ja dat is wel bij. Ja, maar daar is het ooit mee begonnen, geloof ik, hè? Ukulele of niet? Nee, niet, nee, gewoon het gitaar. Oké, okay, gewoon... Ja, want uh, okay. ja. ja, ik las inderdaad uh, dat je de ukulele ook uh, ja. Ja, meester was. Ja, als bijinstrument dus. bij uh, <laughs> doe ik die... Ja, om dingen af te maken en net een wat ander geluidje erbij te zetten, uh, neem ik die wel mee op. Maar dingen als drum, ja, dat kan via software, dat kan via een drummer die je met me in sessie... Ja, dat is waar. Dat kan op heel veel verschillende ja. manieren... Maar je, heb je ook wel dat je denkt, van nou, daar wil ik een strijkertje doorheen, een ja. viool. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. Dat, dus dan moeten we naar de studio. en uh, ja. Ja. Ja. Een violist. En Of onthoud je dat ook uit een kopie? Uh, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee echt instrument. Dat doen we in het echt, ja. Ja, ja, ja, mooi. Toch een het denk. verschil wel tussen inderdaad en uh, ja? digitaal. Of ah, okay. een, uh, bijna niet meer, ja. hè, want het wordt steeds beter natuurlijk. Ja. Maar het is enigszins nog wel te horen of het inderdaad digitaal is of echt in de studio. Johan, ik stel voor dat we nog naar een liedje van jou gaan luisteren. Want we lopen alweer tegen de klok van drie uur. En dat vind ik wel heel mooi. Live of... Ja, Nederland. We gaan helemaal live. Helemaal live. Johan, ik gaat even wat pakken. Oh, ik mag zelf Want dan wordt Wat een eer. En, we moeten uh, we naar het nieuws zien? Als je live uh, meekijkt, zfm livenl zou ik zeker even doen uh, op dit moment. Uh, live optreden van uh, GJ in de studio. Uh, dit nummertje heet Bedankt. Bedankt. Wat rond Jij had mij al gezien En ik jou ook misschien Maar goed opletten deed ik toen nog niet Bedankt dat je me zag Dat je hebt gewacht Bedankt dat je het zei dat je koos voor mij, bedankt voor wie we zijn, zoals dit leven is, zo kan het zijn. M'n richtingsgevoel kwijt Maar jij keek daardoorheen En hield me stevig beet En jij vroeg door tot alle mist verdween Bedankt voor je geduld Dat je me aanvult Bedankt voor je gelijk als ik het niet begrijp Bedankt voor wie we zijn Zoals dit leven is Zo kan het zijn Zoals dit leven is Zo wil het zijn Zoals je weet denk ik mijn woorden vaak voorbij Vergeet ik waar we eigenlijk zijn Maar nu ik eindelijk eens stilsta heb ik tijd Zeg ik wat ik niet eerder zei Bedankt dat ik je ken Bedankt voor wie je bent Bedankt voor deze reis en waar die ons heen leidt. Bedankt voor hoe we zijn, zoals dit leven is. Zo kan het zijn. Dank je wel. Prachtig. Dank je wel. Een mooie live optreden in de studio, Benno. Ja, zeker. En Gert-Jan, dank je wel voor je komst naar de studio. En het was geweldig. Dank je Heb ik nog even? Ja, nog 13 seconden om precies te zijn. Oké, nou goed. Gert-Jan, je hebt een website en daar kunnen we je helemaal op terugvinden, denk ik. Ja, gewoon GJ opzoeken. G-double-E, e en dan komt het allemaal goed. Goed zo. Oké, Tot een andere keer.